Twee uur. Dit is Radio 1, met Elspeth Gruttukke en Thijs van den Brink. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u luistert naar Dit is de Dag inderdaad. Cabaretière Lenette van Dongen heeft in haar nieuwe theaterverstelling nergens nog energie voor. En mediapriester Roderick von Heuren onderzocht de populariteit van paus Franciscus in Nederland. Wat kan kardinaal Eik van deze paus leren? Nu is het NWS-journaal met Raymond Serré. Ron van K., de man die is veroordeeld voor de zuurmoorden op Irakezen in Limburg, is overleden. Volgens de advocaat van de man is het lichaam van zijn cliënt zondag gevonden in zijn huis in België. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Van K. kwam in april weer vrij na 30 maanden gevangenisstraf. Hij legde tijdens de rechtszaak belastende verklaringen af tegen andere verdachten. Daardoor werden er relatief hoge straffen tegen hen geëist. Ron van K. hielp bij het oplossen van het lichaam van een van de twee slachtoffers in een vat met zoutzuur en zwavelzuur. De politie heeft een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd... voor het Amersfoortse PvdA-raadslid Ramon Smits Alvarez. De man verdween vijf dagen geleden en is tot op heden spoorloos. Volgens diverse media nam hij zijn paspoort mee, maar liet hij zijn telefoon thuis. Op de dag van zijn vertrek pinde hij 4000 euro van de partijrekening. Een zoektocht in Spanje, waar Smits Alvarez een vakantiehuis heeft, leverde niets op... In sommige media wordt gesuggereerd dat er een verband is tussen de verdwijning van het raadslid en het uitleken van een kritisch verslag over het functioneren van de burgemeester van Amersfoort. Het Ruwaard van Puttenziekenhuis wordt niet vervolgd door misstanden op de afdeling cardiologie in 2010. De officier van justitie heeft de aangifte geseponeerd omdat er onvoldoende verdenking van strafbare feiten is. Eind vorig jaar plaatste de inspectie voor de gezondheidszorg het ziekenhuis in Spijkenisse onder verscherpt toezicht... na berichten over een onverklaarbaar hoog aantal sterfgevallen op de afdeling cardiologie. Bij een telefonisch meldpunt kwamen daarna 29 reacties binnen... van mensen die aangifte wilden doen tegen het ziekenhuis... de afdeling cardiologie of individuele medewerkers. Het ziekenhuis raakte vervolgens in financiële problemen... omdat de patiënten wegbleven. En op 24 juni werd het ruwaard van Putten failliet verklaard. Het dodental door de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 80. De schok had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter... Het epicentrum lag op het eiland Bohol, in het midden van het land. Daar zijn veel gebouwen ingestort. Omdat het in de Filipijnen een nationale feestdag is, zijn veel scholen en kantoren dicht. Anders waren er waarschijnlijk nog veel meer doden gevallen. En dan het weer, af en toe zon, maar ook buien, soms met onweer en hagel. Het wordt 12 tot 13 graden. Vannacht zo goed als droog en weinig wind. Vooral in het zuiden kan het mistig worden. Morgen blijft het tot de avond droog. Met in de ochtend eerst kans op mist. En daarna wat zon. Het wordt morgen 13 tot 14 graden. In de avond en nacht regent het. Wie was de tante van Lenette van Dongen? U hoort het zo in Dit is de dag. Voor een heel uniek project... zoekt u een heel speciale interim professional? ip beestaving de interimmer die u nodig heeft. Want...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 Dit is Radio 1, Ejo, dit is de dag Elsbeth Guttekke en Thijs van den Brink. Dit is de dag dat de paus zelfs in Nederland maateloos populair blijkt te zijn. Mediapriester Roderick van Heuken. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Is deze populariteit echt of is het een media-hype? Nou, het is, uh, het is echt want het is onderzocht. En het is, dat is uh, het goed, het goed echt. gecontroleerd, Dus <laughs> dan is ja. het echt. Het staat op papier. Lennette van Dongen staat met haar nieuwe voorstelling in de theaters. Lennette, de show heet Roedel. En dat heeft te maken met je hond. En je vraagt je af of je hem wel de baas kunt. En wie er nou eigenlijk de baas is bij jullie in huis. Is dat inmiddels beslecht? Uh, het is redelijkerwijs beslecht. In overlegmodel uh, hebben we toch besloten dat het handiger is als ik dat ben. Omdat ik het blikje open krijg en, en ben, zij niet. En weet ook dit? <laughs> uh, ik, uh, ik heb een ander soort leiderschap dan Cesar Milan, uh, probeert voor te staan. Maar uh, ik ben de baas zeker. Okay. Unitieel journalist Martin Visser van de Telegraaf... vindt het herfstakkoord één grote gatenkaas. Niemand kan nog zeggen dat Brussel streng is... als ze genoegen neemt met deze boterzachte begroting. Daarover straks meer. En ook aan tafel Fik Meijer met hem hebben we het over Lampedusa. Hoe lang is dit eiland al een springplank naar Europa? En live muziek is er vanmiddag van Mark Lotterman. En welk cijfer geeft u de paus? Laat uw mening weten via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website ditistedag.nu. Martin Visser van de Telegraaf. Den Haag houdt de adem in... want na de opluchting van het afgelopen weekend over het herfstakkoord... is het nu wachten op de doorrekening door het Centraal Planbureau. Die cijfers die kunnen wel allemaal mooi in de begroting staan... maar kan het ook allemaal een beetje? Dat is de vraag. Wat denk jij? Nou ja, ik ben heel benieuwd of C CPP net zo streng is voor het kabinet... als ze bijvoorbeeld voor het CDA waren. Er zitten wel een paar postjes in de begroting... die, die bij de tegenbegroting niet werden gehonoreerd. Dus... Uh, het is natuurlijk allemaal wel een beetje modellenwijsheid. Maar goed, uh, uh, dat is toch de enige onafhankelijke instantie die, die dergelijke cijfers tegen het licht houdt. Dus het, ik ben helemaal benieuwd. Ja, want jij was vanmorgen in je column in de Telegraaf. of gisteren, dat weet ik eigenlijk niet. Vandaag, gisteren, ik ja. heb hem op internet gelezen. Um, vrij kritisch. Je zegt ja. het is vrij zacht allemaal wat ja. erin staat. Nee, ja, ik moet wel zeggen, ik heb, ik, ik heb een puur financieel-economisch verhaal gehouden. van wat, wat behelst het nou inhoudelijk? Ja, en eigenlijk is volgens mij de conclusie um, dat het belangrijkste van het akkoord is. dat er een akkoord is. Het is politiek natuurlijk van enorm belang. Dat zal ik ook absoluut niet onderkennen. En voor de economie zou het ook heel slecht zijn... als het kabinet zou vallen en een crisis is. Dus dat gezegd hebbend, Maar inhoudelijk, ja. Er wordt hier en daar wat geschoven. En sommige mensen gaan er een beetje op vooruit... en andere mensen een beetje op achteruit. Maar per saldo, om nou te zeggen... dit is nou de begroting waarmee we de crisis te lijf gaan... is het bepaald niet. Maar het ging om een bezuiniging extra van 6 miljard euro ja. in totaal. Daar ontstond al die uh, kritiek op in de Tweede Kamer... van jullie doen dat helemaal op een verkeerde manier... Want hierdoor wordt de economie slechter en gaan mensen minder geld krijgen en zo. Ja. Dat is wel gerepareerd, toch? Nou ja, wat ze, wat ze hebben gedaan, wat wel, wel positief is... is dus wat geschoven met, met de belastingen. Dus er gaat wat belasting bij, de, bij, bij arbeid, bij werk gaat eraf. En dat gaat naar, naar milieuvervuilende zaken, zoals bijvoorbeeld de auto. Uh, nou goed, daar is best wat voor te zeggen. Uh, de grootste klapper volgend jaar is een, een belastingverlaging. Uh, even los van allerlei kindgebonden regelingen en dergelijke. De echte grote klapper is het feit dat... Uh, belastingtarief eerst een schijf uh, omlaag gaat. Ja, dat is voor iedereen, hè? Dat is voor iedereen. Maar goed, dat is eenmalig. Maar ja, oh, en dat is uh, leuk en fijn. Uh, en dat merk we als het goed is in onze portemonnee. De vraag is of mensen daar meer, gaan van, uh, meer van gaan besteden. En het is ook, ook de vraag of, of zo'n eenmalige belastingverlaging voldoende is... Om ineens werken veel aantrekkelijker te maken voor mensen en voor bedrijven. Dat betwijfel ik ten zeerste. Nou, jij zegt, er zitten dus geen maatregelen in om de crisis te lijf te gaan. Wat voor maatregelen moeten we dan aan denken? Wat had er wel in kunnen staan? Wat ja. had er in moeten staan? Nou, wat ik, een um, uh, kleine correctie misschien op mezelf. De, de, de, het lijkt alsof ik suggereer dat je de, de, de crisis kan oplossen met een begroting. Dat, dat is leek natuurlijk niet ja. ja, dat ja, leek het ja, een Had hij wel door? Hoorde het <laughs> me zeggen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want de crisis, uh, uh, daar, daar, die moet je ook, ook voor een groot deel gewoon dommig uitzitten. Uh, en dan kan je discussiëren over of je dat verstandig doet met, met bezuinigingen ja of nee, maar het is natuurlijk wel zaak om, de, om, om te proberen of ervoor te zorgen dat als de crisis voorbij is dat de economie er dan sterker en steviger voor staat. Zoals ja. Rutte altijd graag wil zeggen, we komen sterker uit de crisis. En om dat te doen moet je de overheid kleiner maken. Hè? Bijvoorbeeld de overheid ja. kleiner maken. Dat is wat CDA uh, steeds uh, ja. zegt, van, geen lastenverhoging, ja. geen extra belastingen. Maar bezuinig nou eens echt. Ja, en dat kan je natuurlijk niet allemaal nu meteen doen. En dat moet je ook vooral niet allemaal meteen doen. Maar je moet wel die kant op. En uh, wat er nu is gedaan, er zit wel een, een iets grotere bezuiniging in. Maar dat is een soort kaasschaaf. Uh, alle ministeries krijgen gewoon uh, te horen van... Nou, zoveel tientallen of honderden miljoenen moeten eraf... en zoek maar uit hoe je het doet. Ja. ja, daar zit natuurlijk geen verhaal achter. Ik begrijp het moet, wel. Maar uh, daardoor wordt de overheid toch wel kleiner... als alle ministeries gewoon minder geld krijgen. Uh, daardoor wordt de overheid ietsje kleiner. Alleen uh, uh, als je kijkt waar de, waar de grote... Uh, pijnpunten zitten, dat is, heeft de Raad van State ook aangegeven... in een heel kritisch advies dit jaar... zitten in de en met de sociale zekerheid. Die, die overheidsuitgaven die lopen het allerhardste op. Maar daar wordt ook alweer uh, 400 ja. miljoen op bezuinigd. Ja, maar, maar het is natuurlijk allemaal uh, op de kaarschafmethode. Ja. Er wordt niet iets systematisch gedaan. Dat is natuurlijk het verschil tussen gewoon bezuinigen en met een structurele hervorming komen. Ja. En uh, nou is het misschien ook niet realistisch om te denken... dat, uh, dat dit uh, kabinet met twee gedoogpartners... <coughs> ineens plotseling met enorme visies komen... die die twee uh, kabinetse partijen niet hadden bedacht. Dat is misschien te veel gevraagd, maar ik stel gewoon alleen gewoon vast... Uh, ja. Het is fijn dat, dat er geen crisis komt, maar dat is het dan ook. Ja, maar, nou, dat is Toon wel weer fijn, want ik, bij die vorige, ik heb het gisteren ook genoemd... dus ik durf het nu nog wel een keer. Bij de begroting van het kabinet zoals te lacht... We, we ging ik er echt voor op achteruit vanwege de heffingskorting... de kinderbijslag, de schoolboeken. Nou, de publieke ja. omroep die bezuinigingen om zijn oren krijgt. Ja. Is allemaal ineens weg. Ja. En we halen toch die 6 miljard. Ja. Had ja. het even eerder bedacht, denk ja. ik dan. Ja, wat een feest. Hè? Ja, het is alleen jammer dat sommige bezuinigingen... Bezuiniging niet gedekt zijn. Dat is dan weer uh, ontzettend jammer. dat Hoe zijn uh, dat? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, op onderwijs, uh, uh, daarvan is nog geen dekking gevonden. Dan hoopt men op, op meevallers. Dat is een bedrag van 650 miljoen, Ja, ja. ja. en uh, nou, misschien komen die meevallers er, uh, misschien komen ze er niet. Dan laten ze het tekort uh, dit jaar een klein beetje meer oplopen. Oké, okay, dat is de afspraak. Uh, uh, uh, en er zitten een aantal bezuinigingen in die in het oorspronkelijke plan al zacht waren. En er komen er nog een paar bovenop die, die nog zachter zijn. Dat gaat bijvoorbeeld over die stamrecht-BV's. Mensen die ontslagvergoeding hebben geparkeerd voor hun pensioen. Is dat staat ergens vast, Ja, en worden verleid met een eenmalig fiscaal doucheertje om dat uh, vervroegd uh, te laten uitkeren. Uh, vergelijkbaar iets uh, geldt nu ook voor ondernemers... die in een BV allemaal geld hebben zitten. Ja, dat is allemaal zeer de vraag of dat gaat lukken. Misschien ja. lukt het allemaal en komen we allemaal met vrij. Maar als het niet lukt... Uh, ja, dan krijg je de hele circus weer opnieuw. En dat is een beetje mijn bezwaar tegen deze begroting. Oh, ja. ja, de vraag is natuurlijk, vindt mm. Brussel het goed? En Brussel vindt het goed, hè? Brussels vindt het fantastisch. Zullen we even ja. luisteren naar Olly Reen. Ja. Ik ja. wil in fact de uh, uh, Europese uh, president uh, Jeroen Dijsselbloem... en de uh, Duitse regering en de uh, parten van de uh, oppositie... voor de significant, uh, significant budget deal. Perhaps Misschien uh, is het nu time tijd om de US-politiekers te gaan Duitse... Uh, het ja, is een beetje moeilijk te verstaan, maar hij feliciteert Jeroen Dijsselbloem volgens mij. En hij zegt uh, tegen Amerika: Jongens, doe het op de Nederlandse manier. Ja, en die eurtjes zijn er niet tussen geplakt, <lacht> hebben ook opraad man echt. Zegt <lacht> ja, ja. er niet op aan maar hebben te worden. Ik heb er nog een paar uitgeknipt. Ja uitgeknipt. Ja, ja, Daar kan hij ja, ja, misschien ja, ja. ook ja. niks aan doen, Martin. <lacht> nee, nee, nee, nee, nee. Nou, in, in het Finse, ik heb nog eens teruggeluisterd of hij in het Finse dat ook doet, maar doet hij het niet. Dus hij oh. doet het alleen in het Engels. Maar goed. Uh, een kleine frustratie uit mijn Brussel-tijd, toen ik heel vaak naar deze meneer moest luisteren. Je kunt ermee leren. Uh, leren. Uh, ja, ja. <lacht> maar uh, nee, dat is natuurlijk opvallend. Ik bedoel, ook hij realiseert zich van, oké, okay, uh, het feit dat er een akkoord is, is het allerbelangrijkste, dat er geen crisis komt, dat die 6 miljard op de een of andere manier is ingevuld. Ja, want iedereen dat zegt is belangrijk. ook, uh, bezuinigen nu is niet goed voor de economie, moet je doen als het goed gaat met de economie, alleen het moet van Brussel. Ja. En nee, Brussel vindt dit prima, toch? Nou, ja. wow. zijn ja. we toch klaar? Ja, ja zeker. Alleen, ik vind. Over? Ik, ik vind <lacht> nou, ik vind het vrij tekenend voor de manier waarop deze onafhankelijke scheidsrechter dus blijkbaar Oordeelt. Uh, uh, er zit, er zit nou, wat ik zei, er zitten een aantal boterzachte dingen in. Dat kan, maar je mag toch hopen dat iemand die daar een finaal oordeel over geeft, namens Europa, namens de eurozone, dat die uh, ook het gewoon durft om kritische vragen te stellen. Of hij zoekt gewoon de randen op in zijn eigen regels. Ja, ja, ja. of, of zit er achter dat als het kabinet zou vallen, dat je dan verder van huis bent. Nee, zeker. Ja, dus het is vrij pragmatisch. En, uh, en wat... daarom uh, is de politieke werkelijkheid een hele andere dan ja. de economische. Precies. Welke kritische uh, vraag had jij graag gewild dat Reen had gesteld? Nou, um, over het uitblijven van, uh, van, uh, van belangrijke vormen op de, op de woningmarkt, op de, in de pensioensector. De uh, uh, woningmarkt uh, hebben we toch net gedaan? De hypotheekrenteaftrek wordt toch echt veranderd in de komende ja. jaren? Ja, we die hele rechtvaardige aanpak dat we alleen nieuwe gevallen aanpakken. En alle bestaande gevallen uh, die hebben een heel klein beetje minder aftrekt, maar die worden grosso modo ontzien. Ja. Ja, dat, dat zie ik niet als een oplossing, maar goed. Nee, uh, dat is het, toch een suggestie toch wel? Op, op hele lange termijn, maar het is ja. een suggestie dat het relatief pijnloos kan. En ik ben, ik ben, ja, ben daar toch wat pessimistischer over. Als op. jij eurocommissaris was, dan was er wel meer veranderd de afgelopen dagen. <laughs> nou ja, dat vind ik altijd een hele gevaarlijke vraag. Als ik politisch was geweest, ik ben natuurlijk, ik sta aan de zijlijn. Ik bedoel, ik, ik geef toe, dat is natuurlijk makkelijk kritiek spuien. Nou, maar ik, nou ik, ik verwacht vooruit. wel van een eurocommissaris die Nederland heel graag heeft gewild die streng de regels handhaaft... omdat we geen Griekse toestanden willen in Nederland... dat iedereen gewoon fair en eerlijk begroot. Verwacht verwachten dat hij kritisch naar kijkt... en niet voordat de inkt ook nog maar droog is... als zegt van uh, going Dutch... En dan ook dan in de Financial Times zeg ik ja Amerika zou naar Nederland moeten kijken. Ja, als jonge jonge bedoel, dat vind ik wel erg potsierlijk hoor. Ja. Dat gaat me echt een paar stappen te ver. Ja. Anderen aan tafel zijn we, zijn, we, zijn we blij met het nieuwe akkoord? De Netten van Dongen? Ik uh, kan hier helemaal niets over meepraten. Nou, dat is geweldig. Betaal je wel belasting? Eh, alles. Heel braaf. Dat wel. Ik, uh, ik uh, druk niks achterover. Geen pen gaat er niet om, benoemd uh, <laughs> um, in het verkeerde potje. Maar het is niet mijn uh, forte om dit te kunnen volgen. Het is uh, volgens mij zelfs voor de kenner niet eens te volgen. of het oh, goed oh. gaat of niet goed <coughs> gaat. Martin heeft het aardig door. Ja, zeker. Ja, ik. Ja, ik, ik ben het wel met Martin eens. Maar het is natuurlijk. als er niks zou gebeuren in Nederland. en dan zou er zouden verkiezingen komen. Ja, ja. dan krijg je dus aan de randen. de SP, de PVV worden immens groot. Hoe kun je dan nog een normale regering en oppositie vormen? Hm. Dus ik denk dat dit ook een puur pragmatische oplossing Rekker. is. En daar moet je mee leren leven. <laughs> en gaat dat jou lukken? Dat is de vraag. Mij gaat dat lukken? Ik ga morgen okay. naar Sicilië. Ja, dat zal ja, wel ja, weer. Ja, ja. Roderick? Ja, het is goed dat er, dat er in ieder geval een akkoord is. Dat het een beetje stabiel blijft. Inderdaad, wat zou er gaan gebeuren als er nieuwe verkiezingen komen? Uh, maar tegelijkertijd blijft er natuurlijk, uh, ja, zit, zit ons land vol met blinde plekken. Uh, met name voor de, voor de, de, de minst bedeelden. En uh, ja, vraag je je wel af: van als we met deze mentaliteit door blijven gaan. Het is, het, is, het is meer managen van de crisis dan een echt met, met, met visie... van waar willen we nou als samenleving naartoe en wat wel, volgt daar? Het wordt uit? wel geniveleerd nog steeds. Ja, het is, uh, uh, de, gelukkig zijn er wel, wel, wel positieve kanten aan... maar het, er zit een soort van grondmentaliteit in... van durven we de zaak weer eens helemaal tegen het licht uh, te houden... en nieuwe keuzes te maken op basis van wat echt belangrijk is. En, ja, en daar heb ik natuurlijk als, als gelovige, als katholiek... Uh, toch wel wat andere ideeën over dan in Den Haag. Maak de ja, de nou de jou, jou even eurocommissaris? Nou, eurocommissaris moet je, moet je vooral niet doen... Als, als het allemaal verder een beetje wil blijven lopen. Ja, nee, dat willen we wel maar, graag, ja. Nee, ik denk wat, wat, wat mij, uh, om alvast een beetje te, te fruit te lopen... op uh, waar we het straks over gaan hebben... wat, wat ik uh, heel inspirerend vind... is het, het, het, het uh, enorme warmbloedige pleidooi voor, uh, voor de armen... Uh, door, uh, door de huidige paus. En jij zou ook dat willen dat de politiek dat overneemt. Ik, ik zou willen dat dat uh, echt uh, nummer één komt te staan. Uh, want uh, uh, er, het sluipt er nu van alle kanten in in de samenleving. Ik zie het gewoon lokaal ook, uh, waar ik woon in Amersfoort... zie je het groeien, steeds meer mensen de bij de voedselbank... Ja. Uh, mensen die niet meer rond kunnen komen. De, e de schuldenproblematiek problem onder de jongeren is gigantisch. Ja, en dat ga je niet oplossen nee, met Martin? alleen maar wat, wat economische injecties. Martin? Nou ja, ik ben bang dat je dit ook niet zomaar eens en oplost... met een begrotingsakkoord. Dat natuurlijk uh, bijvoorbeeld schulden bij jongeren gaat om... neem ik aan ook meer om, om her en der een subsidiepotje... of een betere uitkering of iets dergelijks. dat... Uh, uh, maar ik ben het natuurlijk helemaal, helemaal mee eens... dat dit natuurlijk absoluut beter is dan dat, dan dat er niks was gekomen. Dat is, voor mij is het zo tekenend voor de totale politieke impasse waar we in zitten. Uh, dat het natuurlijk evident is welke problemen er in het land zijn. Ik denk dat heel veel mensen daar wel ongeveer over eens zijn. Maar dat het gewoon onwaarschijnlijk moeilijk is... om, om eensgezind maar, tot, een, tot een oplossing in land te komen. Maar is dit een economisch impasse of een puur? Een, een spirituele uh -huh. impasse? We willen alsmaar die nieuwe keukens, die nieuwe auto's en een soort... Uh, uh, uh, gerechtvaardigde hebzucht gaande uh, ja. al jaren uh, lenen, kom maar op hier, wil je meer? Is het niet gewoon dat we weer even terug moeten naar wie zijn we... en waar zijn we voor bedoeld en hoe, hoe pas je daar je, je financiën op aan? Daarom bemoei ik me er ook nooit zo mee, uh, begrotingen enzovoort. Omdat het wat mij betreft toch zo naast staat van wat we zouden moeten doen. Ja, nou ja, ik... Ik kan, iets, ik kan natuurlijk iets meer uit de voeten met de puur economische ja. invalshoek. Maar waar het elkaar wel raakt, is wel de vraag... Um, uh, welk welvaartsniveau kunnen we met elkaar handhaven? Uh, ik vertaal het even dan puur naar, naar bijvoorbeeld de omvang van de productieve sector. Mm -hmm. Welke voorzieningen kunnen we nog betalen? Um, en dan vraag ik me af... Ja, dan, dan een hele mantra van sterker uit de crisis klinkt allemaal heel erg prachtig. Maar misschien is het wat er nu gaande is... Uh, is die diepte van de crisis veel... Veel erger dan men realiseerde. We hebben het over wel of niet een nullijn van ambtenaren. Daar gaan we volgend jaar weer van af. Ja, maar hebben we nu met elkaar een voorzieningeniveau, een verzorgingstaat. die we nog kunnen opbrengen? Nee, dat van niet. En, dus je van niet. Anders gaan en dan is het de vraag: dan moet je de keuze maken. wat, wat wil je nog wel kunnen opbrengen? Okay. En wat moet je dan laten gaan? En dat is heel pijnlijk. Maar die keuzes worden nu niet gemaakt. Goed. We gaan naar muziek. Altijd goed. Mark Lotterman, welkom hier. Live muziek. Hey, Elke week bij Dit is de Dag. Voor meer live muziek ga naar www.ditistedag.nu Marklotte, je bent bezig met een CD, Year Without a Summer. Ja, is klaar zo. Had je, had je geen zomer dit jaar? Nee, ik moest mijn plaat opnemen. Oh, slaat je daarop die titel of heeft je ook nog een diepere uh, betekenis? praktisch gezien wel, maar ja, het ja, heeft ook wel. Het is echt gebeurd in 1816, dat is een jaar zonder zomer. En ze zijn er pas veel later achter gekomen wat het was. En dat leek me wel een mooie titel. Ja, ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. Nee, nee, dat is wel dat tijdens die zomer is Dracula geloof ik geschreven bij een warme open haard. Ah, ja. Nou, dan had het toch beter zomer kunnen zijn. Ja. <laughs> Wat ga je voor ons spelen? Leaving for school. Krijgen. Ga In the village where I was born, there was this road I took to school.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 But when I reached the house, oh, I burst into tears. I saw a kid leaving for school with a twinkle in his eyes. It's been a while Oh, it's been a while Oh, it's been a while Oh, it's been a while Dankjewel. wel. Mark Lotteman, we horen je straks opnieuw. Welkom in de tijdmachine. Pik Meijer, naar welk jaar gaan wij? 1958. We gaan het hebben over Lampedusa. Wat heeft 1958 met Lampedusa te maken? Met de huidige problematiek van Lampedusa niet. Maar in dat jaar kwam er een prachtig boek uit van Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Dat was een schrijver, uh, een Siciliaan van de lagere Siciliaanse adel, wiens voorvaderen uh, al in de 17e eeuw de titel Graaf van Lampedusa gehad hadden. En hij schreef een boek over de overgang van uh, Sicilië van uh, het Koninkrijk der Twee Sicilië naar het Nieuwe Koninkrijk Italië nadat Garibaldi in 1860 in uh, Sicilië was geland. En dus heeft er een prachtig boek over en dat is in 1863 door, 1963 door Visconti is dat verfilmd. Ja. Toen kwam Lampedusa alleen maar in het nieuws als een lieflijk eilandje. Zullen we even luisteren hoe dat klonk? Lampedusa. Isola da scoprire Un mondo di emozioni. Lampedusa. Scopri. La tua magica Italia. Ja, Lampedusa als toeristische bestemming. Dit is helemaal nog niet zo'n heel oud spotje trouwens. Dus dat magische Lampedusa... dat kwam toen naar voren in dat boek in 1963. Ja, nou, het magische Lampedusa... vooral de geschiedenis ook... Uh, door die figuur. Lampedusa zelf speelt een ondergeschikte rol, maar Lampedusa begint geleidelijk aan, in de jaren 80-90, begint het belangrijk te worden. Als de problematiek in de wereld uh, steeds groter wordt, als in Albanië in 1992 uh, uh, het communistische regime verdreven wordt, mensen beginnen te vluchten, als in het Midden-Oosten de uh, moeilijkheden toenemen, uh, als in Afrika de moeilijkheden toenemen, dan zie je dat er bepaalde plekken gaan ontstaan... waar de vluchtelingenstromen zich concentreren. En dat is dan vooral in Noord-Afrika, van waar men naar het fort Europa wil. En dan kom je bij dat hele kleine eilandje Lampedusa... dat 150 kilometer van Sicilië ligt en 100 kilometer van Tunesië en Libië. Ja. Dus het ligt er eigenlijk middenin. Tussenin, ja. Het hoort uh, geologisch hoort het veel meer bij Noord-Afrika... maar het is een eilandje dat helemaal altijd... vanaf de 17e eeuw door Italië, Italianen... of I I italiaans aangehoogde mensen werd bewoond... en ook bestuurd werd vanuit de prefectuur in Agrigento. Ja. Maar werd het ook altijd gebruikt als een opstapje om Europa te bereiken? Of is dat echt iets van de nou, laatste... Dat is van de laatste decennia. tijd. Kijk, Sicilië... En de eilanden daar in de omgeving zijn natuurlijk altijd een schakel geweest in stromingen. Denk maar even wie er allemaal gekomen zijn op Sicilië. En dus ook bij kleine eilandjes die als tussenstap genomen werden: Carthagers, Grieken, Romeinen, Saracenen, Normandiërs. Allemaal zijn ze gekomen en zullen ongetwijfeld ook wellicht Lampedusa hebben aangedaan. Maar dat kleine eilandje waar nu 5000 mensen woonden, tezamen met twee andere eilandjes, de Pelagische eilanden vormend, speelde natuurlijk geen enkele rol. Nee. En ik heb ook gezocht nog in de oudheid of er ooit zeeslagen gehouden werden. Maar, Jouw specialiteit. Maar daar kwam ik ook niets op tegen. Nee. Ik, kwam er helemaal, ik kon niets vinden over één grote rol van Lampedusa... terwijl ik wel aanneem dat toen de Carthagers naar Sicilië gingen... ze wellicht als tussenruimte vanuit Tunesië komend... op Lampedusa enige tijd aan wal zijn gegaan. Maar zekerheid erover is nou, er niet. Nu speelt het een tragische rol. Roderick, de paus Franciscus waar we het er straks over gaan hebben... heeft zich al diverse keren erover uitgelaten. Sterker nog, hij is er zelfs heen gegaan. Ja. Als zijn eerste bezoek daar. Uh, hij, hij stelt steeds aan de kaak dat het een schande is wat daar gebeurt. Ja. Maar ja. een oplossing wordt hem nog niet geven. Nou, in zekere zin geeft hij wel de, de, de, de hoofdlijnen van een, van een, van een oplossing. Uh, als hij zegt van de echte oorzaak... die zit hem niet in, in, in, in een politiek beleid of zo. Maar dat gaat over de verdeling van rijkdom in... in in deze wereld. Waarom stappen die mensen allemaal in die bootjes? Uh, met honderden, honderden tegelijk zijn ze bereid... om hun leven in de waagschaal te zetten... om naar Lampedusa af te varen. Dat is omdat ze, omdat ze thuis niks hebben. En daar moet je wat daar aan doen. Daar moet En ik vind dat heel goed, uh, Van de Paus, dat hij uh, opnieuw er ons op wijst... dat uiteindelijk een heleboel van de problemen... die hebben niet alleen maar te maken met economie... maar uh, uiteindelijk met fundamentele keuzes. Uh, de, de, zijn we bereid om te delen? En om iets fundamenteel te doen... ook aan de armoede in, in landen die wat verder weg liggen... dan, uh, dan wat we direct, waar we direct zaken mee doen. Ja, ja. Als je dat niet doet, komt het als een boomgang Gebeurt terug. dit? Want, want vind ik dat Kerkhof, wat eigenlijk... Ontstaat ja. rondom dat eiland nu, met, met iedere keer weer boten die daar omslaan en, en mensen die verdrinken. Dat is ook iets van deze tijd. Ja, Goed. dat is echt iets van de moderne tijd. Dat ja. begon zo'n beetje in 1994. En dat is de afgelopen jaren is doorgegaan. Onder Gaddafi in Libië waren er al heel wat handelaren die daar goud aan verdienden, waarschijnlijk Gaddafi zelf ook. En na de val van Gaddafi zijn er allerlei milities gekomen... die oncontroleerbaar zijn en die daar natuurlijk van profiteren. Ik weet nog, toen ik voor het laatst in Libië was... dat was drie maanden voor de val van Gaddafi. Toen waren daar op een bevolking van 6 miljoen Libiërs... 2 miljoen uh, vluchtelingen, die eigenlijk allemaal naar het fort Europa wilden. Ja, en, zoek, en ga daar maar eens een oplossing ja. voor zoeken. En dat speelt nu natuurlijk nog een belangrijke rol. En die milities die zijn oncontroleerbaar in Libië. De grensbewaking wordt niet gedaan door het Fort Europa... maar vooral door de Italianen. En die beginnen ook te wijzen ja, naar die, de anderen. Die, die en dat dan, dan krijg je maken. wat Roderick terecht zegt. Ja. Dat grote, immense probleem van de armoede in Afrika... in de horen van Afrika, in Noord-Afrika de Arabische lente... die toch eigenlijk niet echt een lente is gebleken... Zoek, zoek, maar uit wat er moet gebeuren. Ja, en kom dan naar Europa. Is eigenlijk Lampendoza pas in beeld... sinds wij het Europa hebben afgesloten? Kun je het zo zeggen? Ja, ik denk dat het vooral uh, in beeld is gekomen... dat Europa heeft altijd, ook voordat echt de Europese Unie kwam... heeft het altijd een soort magische klank gehad. In Afrika, in het Oosten. Dus ze zullen altijd ook blijven komen. En toen ze eenmaal ontdekt hadden dat er een eilandje was op 100 kilometer afstand van Tunesië... waar je met boten, aanvankelijk snelle boten... nu grote pontons bijna, waar nauwelijks, die nauwelijks zeewaardig zijn... toen men dat eenmaal doorhad, ja, toen is die stroom uh, doorgegaan. En nu vannacht is er weer een, een schip verongelukt. Uh, of heeft noodsignalen uitgezonden. Ja, de Italianen zijn vandaag aan het zoeken gegaan... en hebben ook al 400 mensen. Ja, het, is, het, het is één groot drama. En het is het grootste kerkhof, uh, scheepskerkhof dat we nu kennen... En, en dat, terwijl er toch in de oudheid en in de middeleeuwen... heel wat schepen van ongeluk moeten zijn. Maar nu, ja, en dat zal in het najaar, nu de herfststormen gaan beginnen... zal dat nog wel toenemen. Dus het is, het is tragisch, maar heb je een oplossing? Ja, dat is natuurlijk het grote probleem. En wat de paus doet, het analyseren van de ongelijke uh, verdeling... is natuurlijk waar, maar dat is een constatering en geen oplossing. En de oplossing... Ja, ik kan me voorstellen dat op Lampedusa Barroso, toen die kwam... dat hij ook werd uitgejouwd, want hij had ook geen oplossing... En ik heb hem ook niet. Nee. Zeggen. wij hebben hem ook niet, vrees ik. Goed, straks zometeen. meteen. Waarom keek cabaretier Lenette van Dongen zo tegen haar tante op? En de pauze is inmiddels zelfs in Nederland zo populair... dat je het vermoeden krijgt dat de kerken elke zondag weer vol zitten. Daarover straks mediapriester Roderick van Heugen. Dit is Radio 1. Het is half drie, hier is Raymond Serré met het NWS-journaal. Drie grote aandeelhouders van BMW hebben samen 690.000 euro gedoneerd... aan de partij van bondskanselier Merkel, de CDU. De giften kwamen op 9 oktober binnen bij de CDU, ruim twee weken na de bondsdagverkiezingen. Een anti-lobbygroep noemt de timing van de donaties problematisch. Gisteren blokkeerde Duitsland als enige EU-land de verlaging van de CO2-normen voor personenauto's. Duitsland heeft met BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, Opel en Porsche een van de sterkste auto-industrieën van de wereld.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 Of individuele medewerkers. En koning Willem-Alexander heeft in Den Haag het nieuwe publiekcentrum van het Nationaal Archief geopend. Hij deed dat in aanwezigheid van minister Jet Bussemaker. Zij noemt in een toespraak het archief een onmisbare bron van een sterk land van zelfbewuste mensen. En dat waren de hoofdpunten. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag aan tafel. Cabaretière Lenette van Dongen staat met haar theatervoorstelling... roedel op de planken. En deze keer heeft haar hond ook een hoofdrolletje. En die is ook hier. Mediapriester Roderick Vonheugen onderzocht in zijn programma Katholiek Nederland TV de populariteit van Paus Franciscus. Historicus Vic Meijer, met hem spraken we over Lampedusa. En straks is er ook nog live muziek van Mark Lotterman. Ik vind hem lijken op Johnny Cash. En ook nog aan tafel Martin Visser. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website dag.nu. Binnen een half jaar is Paus Franciscus zowel onder katholieken als niet-katholieken in het kritische en ontkerkelijke Nederland opmerkelijk populair. Hele aardige man, hè? Hele goeie. symbolische een sympathieke man. Deze pauze is een zegen voor de kerk, omdat hij preekt door te doen. Dus niet zozeer met woorden, maar door het voorbeeld te geven, door het te doen. Dat is niet alleen in een mooi gebouw zit. Een man van, van ons, zeg maar. Het is voor iedereen waarneembaar, dat de kerk... ...de laatste jaren zo zwaar onder vuur lag... ...en ook dat er zo'n dikke muur van achterdocht en wantrouwen is... Ja, ...dat het extreem moeilijk is om dat doorheen te boren. En dat deze nieuwe man met zijn openheid, ook met zijn geloof... ...dat kende kan, dat is prachtig natuurlijk. Echt sympathieke man. Ik vind het een echt mens. Ja, mediapriester Roderick van Heuken, jij hebt onderzoek gedaan... in je programma Katholiek Nederland TV naar deze paus. Wat heb je precies onderzocht? We hebben gekeken naar nou ja, de, de, de populariteit van, van deze paus. Nu een half jaar later. Uh, gevraagd naar allerlei waarderingen van, uh, van, van, van, van zijn persoon. Maar ook uh, om te peilen of mensen ook zijn boodschap... in de, in de, in de picture hebben gekregen. Dus blijft het steken bij een indruk van... Ach ja, het is een vriendelijke man en hij ziet er wel aardig uit. Of uh, ja, komt, komt zo'n... Komt, laten we zeggen, de inhoud van, van wat deze paus doet, komt dat ook door in dan Nederland. Dan doen jullie dat regelmatig de populariteit van de paus onderzoeken? Of Elke maand. Nee hoor. Nee, nee, het is, is voor ja. het eerst. We hebben het wel uh, echt serieus aangepakt. Met maar wat is de aanleiding dan? Onderzoek. Wat moeten we doen? De aanleiding is eigenlijk dat je, hè, na de zomer... We hebben de, de, de grote aanleiding was uh, de, de reis van, uh, van deze paus naar Assisi... volgend op de dagen dat hij met uh, de nieuwe raad van kardinalen... is gaan nadenken over de toekomst van de kerk... en van hoe moeten we dat nou goed organiseren... Nou, daar, je voelt gewoon dat er een soort van golf van vernieuwing... misschien zelfs wel, sommige mensen zeggen, van een revolutie aan zit te komen. En wij dachten, wat, wat zie je daar nou van uiteindelijk hier in Nederland terug? En pikken wij dat op? Gaan wij mee met die beweging? Of kijken we het van een afstandje, een beetje zoals we wel het zijn... van nou ja, het is allemaal wel, laat ze het maar uitzoeken. En? Nou, ik was zeer verrast door de resultaten. Ik had wel in de gaten van goed... Deze hij doet het goed, goed, het goed. Hij ja, doet het nou goed. zeer mediageniek. Maar wat mij met name trof... is dat hij echt over de volle breedte... van de Nederlandse samenleving erg goed valt. Erg populair is... Um, en, en, uh, maar wat mij nog het meeste treft, is dat uh, iets van 90% van de, van de gelovige respondenten in de gaten heeft van wat is nummer één op de agenda. Waar, waar, wat staat deze pauze? Maar ook wat staat ons te doen, dat is die armoede aanpakken. Dus hmm. zijn boodschap komt goed over. Ja, en dat vind ik toch heel uh, verwonderlijk in, in, in onze tijd. Waar het toch uh, gauw gaat over snelle indrukken en, en hey, oppervlakkigheid, ook in de politiek. Hè. Dat is dus alleen maar van ja, het ziet er zo aardig uit. Maar dat hij in staat is op zijn wat zal, 76. Ik, Om zo goed te communiceren dat ook de, de, de, de nummer 1 op zijn eigen agenda doorkomt in zo'n uh, toch wat, wat, uh, ja, wat stijf landje als Nederland. Dat vind ik wel geweldig. Ja, maar is populariteit niet buitengewoon gevaarlijk, met name voor een kerkvorst? Nou, populariteit wekt natuurlijk wel verwachtingen. En dat is natuurlijk ook uh, een beetje nu de, de grote vraag. van De, de vorige korte hoeveel... mensen zijn altijd... Populariteit, bah, dat is één. Ja. Nou, in dit geval is niet, het... Niet uh, zo uh, vluchtig als de, de gunst ja. van de mensen. Nou, precies. Het kan ook gemakkelijk uh, omslaan. En uh, is het niet Jezus zelf die zegt van... Je moet uitkijken als mensen hier te veel prijzen. Kijk, hè? Pas op. RKK. Dus, uh, maar goed, wij, wij hebben alleen maar in beeld gebracht... hoe op dit moment de vlag erbij hangt. En uh, waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat... is niet alleen maar van... goh is dit iemand die... Uh, die, die het goed doet of die hem een goed rapportcijfer geven. Maar ik denk dat wij in Nederland heel goed oppakken... dat, uh, dat deze paus authentiek is. En dat uh, ik denk, wat hem zo charismatisch en zo indrukwekkend maakt... is niet alleen maar zijn karakter en zijn Zuid-Amerikaanse stijl... Maar het is omdat hij ons terugbrengt naar de kern van het evangelie. En hij predikt echt evangelische waarden van uh, eenvoud, uh, nederigheid. Je staat in diensten van een ander. En blijkbaar is dat voor iedereen een soort van feest van herkenning. Ja, verrek, ja, daar ging hmm. het eigenlijk om. Ja. Uh, uh, Fik, ben jij katholiek van huis uit? Ik ben, ik ben katholiek van huis uit, ja. En? Ik ben ook missionair geweest en alles. Goed man. Maar wat ik het mooie vind van die paus... Ja, toch? Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat ik het aardige vind van deze paus... Vanaf 3.30 kregen de pausen steeds meer wereldlijke macht. He, Keizer Constantijn heeft dat christendom als het ware... uit de, de, de schuilkelders gehaald, erkenning gegeven... en daarna worden de pausen steeds machtiger. En die tegen- beweging van, van Jezus als geloof... werd steeds meer een wereldlijke organisatie met macht. En hij gaat, wat Roderick ook zegt... gaat nu terug naar de kernwaarden ja. van het geloof. En dan moet je, moet je natuurlijk afwachten wat daarmee gaat komen. Maar wat, wat er het, het met jou... Heb je dus, weer de neiging terug uh, te uh, keren tot de moederkerk? Uh, ik, of, nou, nou, wat je erover wil zeggen, hoor. misschien nou, is het, het merkwaardig de persoon... Is, maar, je het merkwaardige is hoe ouder ik word... dat ik me er steeds meer bezig mee ga houden. En zonder dat ik nu direct tot een hele overtuigde gelovige ben. Maar ik, ik hou me er wel steeds meer van bezig. En die paus die dus met die waarde komt... en die 4 oktober op Franciscusdag in uh, Assisië... Gaat ja, daar spreek ik mij wel aan. Okay. Dus de man op zich spreekt me aan wat het resultaat uiteindelijk daarvan wordt... in een verkluisterde kerk met allemaal kardinalen... die toch andere waarden hebben? Ja, dat is nog maar de vraag. Ja, want is dat zo, Roderick? Zit die kerk vol met kardinalen die andere waarden hebben? Ik denk dat, dat uh, Paus Franciscus het zelf zegt. Hè? Dat het een van de grote problemen uh, in, in de katholieke kerk... en ik denk ook daarbuiten... is, uh, is dat mensen zich veel, te veel veel gefocust hebben op macht en op aanzien... Ja. en eigenlijk op allemaal van die anti-evangelische waarden. En uh, dat als je... Echte verandering wil, maar vooral blijvende verandering, dat het niet voldoende is om structuren te veranderen. Moet je al maar, de, al, allemaal een hele nieuwe generatie je, moet je dan hebben. Je moet, ja, de mentaliteit moet om. Dus de, de, de, de switch moet om. En dat vraagt dus eerst, ja, een beetje ouderwetse zeggen, bekering. En ja. pas op basis daarvan kun je ook. Echt een kerk vernieuwen en het vind ik ook wel goed dat hij daar de tijd voor heeft genomen dat hij niet meteen op dag 2 al kwam met uh, nou hier is mijn beleidsplan en als we nou dat bureautje daar naartoe schuiven dan is het komt het wel goed. nee maar dat kon ik helemaal niet want je weet helemaal niet of je gekozen wordt ik bedoel je gaat er naartoe en dan kom je er als paus weer uit dan kan oh, je niet ineens al... een beleidsplan hebben toch alhoewel hij wel ge gekozen is onder meer vanwege wat hij al voor aan het conclaaf okay. zei dus okay. uh, dat, toen was het al uh, hij was al heel scherp van uh, dit moet anders we hebben je hebt het over bekeren we hebben een Duitse bisschop uh, gevonden waarvan wij vermoeden dat de paus vindt dat hij zich moet bekeren want die man die heeft zijn paleis uh, voor miljoenen verbouwd met een badkuip van 15.000 euro. Laten we even luisteren. De Duitse bischop Thebart van Elst is in opspraak. Er komt steeds meer kritiek op de bisschop, Omdat hij zijn Amtswoning voor wel 30 miljoen euro liet verbouwen. De kosten zijn zesmaal zo hoog als in het begin was gepland. Paus Franciscus, zelf oh zo sober, is not amused. Voor veel kerkgangers is Frans-Peter Thebarts nu te ver gegaan. Thebarts van Els vloog om zijn hartje te redden naar Rome met prijsvechter Ryanair. <güls> Dat is dan wel weer goed van hem. Ja, een beetje <laughs> laat misschien. <laughs> Fantastisch. Ja, het is, het is wel dramatisch. In de zin van, uh, je, je, je ziet daar... Kijk, hij wordt natuurlijk nu er heel erg uitgelicht. En er zal ongetwijfeld, zoals wel vaak uh, het geval is... veel meer aan de hand zijn op de achtergrond. Maar uh, uh, hij wordt wel bijna een soort symbool van dat... waarvan bijna iedereen nu voelt... dit moeten we ook gewoon anders. Dit kan gewoon niet nee. meer. Nee. Terug naar de eenvoud. En oh, alsjeblieft een badkuip van 15.000 zeg. Met een teltje met water. Een en een washandje kom je er ook hoor. Ja precies, en dan gelooft ook niemand je als je zegt dat armoede het nee, belangrijkste is. Nee, nee dat, het gaat om de geloofwaardigheid van de kerk. En ik kan me voorstellen dat gelovigen daar echt uh, kwaad over zijn... Want ze denken, ja, maar dit, dit, dit heeft ook zijn weerslag op ons. Net als het hele misbruiksschandaal... ook voor de, voor de gewone gelovigen enorm pijnlijk is geweest. Want die hebben zoiets van, ja, maar dit, dit is... Uh, iedereen kijkt ons erop aan. En dit, dit, dit is verschrikkelijk als, ja. als mensen in de leiding zo slecht het voorbeeld geven. Dan even naar Nederland. We hebben op dit moment een kardinaal die niet zo populair is. Denk ik dat we wel kunnen zeggen. Ik weet niet of je het onderzocht hebt bij de RKK, maar... Nee, dat vermoed ik al. Hij is ook de baas, toch? Uh, nou, hij is voorzitter van de bisschoppenconferentie ja. maar elke bischop is uh, zijn eigen baas. Ja, maar, ja, maar wat... baas van de... RKK bedoel ik. Nee, in principe is dat de Bisschoppenconferentie. Oh. Die is degene die op de Maar daar krijgt. is hij dus weer de baas uh, Maar mijn vraag is <laughs> wat kan hij leren van de paus? Nou, ik denk dat het uh, uh, wat, wat, wat, wat ik interessant vind wat, wat hier uit het onderzoek ook blijkt is dat deze paus een uh, meesterlijke communicator is. Die vooral, en we hoorden het al in de intro uh, naar dit item toe uh, dat was monsieur Wiertz met het Limburgse ja, accent op woorden. Die, ja. die zei het ook, dit is een paus die niet alleen maar zegt, die maar vooral het gewoon die het het laat zien. En ik denk dat dat een van de grootste problemen is... van de katholieke kerk in Nederland. Maar dat geldt ook voor een heleboel van onze buurlanden. Met ik vroeg um, hè? Ja, kom je daaruit? Nou, dat, dat, dat, want ik denk dat het probleem breder is dan, dan... maar waar we allemaal mee worstelen is... we laten niet genoeg zien wat de pastorale kant is. Dus uh, ik, ik, weet, ik weet persoonlijk van, van monsieur Eik... dat hij elke week parochies langsgaat, vormsels doet... praat met gezinnen, heel, heel erg onder de mensen is... Maar je ziet het bijna nooit. Nee, we zien hem op het moment dat hij een andere paspoort schoort. Als er, als er, als er, een, als er een wordt ingegrepen, als er bestuurd wordt. Ja. En ik denk dat dat moet gebeuren. Dat doet de paus ook hoor. Die bestuurt ook, die neemt ook maatregelen. Dat gaat gewoon door. Maar het wordt ingevuld met wat eigenlijk veel belangrijker is. En wat ik in de perceptie belangrijker zou moeten zijn. En dat is waar ligt je hart en wat doe je voor mensen? En ben je, dicht, ben je echt onder je kudde? Maar waarom slaagt Eiken niet in om dat te communiceren dan? Nou, Ik denk dat dat uh, een kwestie misschien is... van dat we daar nog... Wij hebben die schakelaar nog niet omgezet... van dat is belangrijk om te laten zien... Waar je bent. Maar bel jij niet wel eens op toe. Zeg, en zeg je het wel eens tegen hem? Want jij weet hoe het moet. Nou, ja, ik, ik ben misschien wat te bescheiden opgevoed en dan denk ik: wie ben ik? Ik ja, ben wel nou, gewoon oh, een priester toch? Een assistent-priester in Amersfoort. Jongens, ja, ja, weet je nou, hij heeft die telefoon ja, maar, en bel de man op? Nou ja, goed, ik, ik zeg het wel overal om me heen, maar ik zeg het ook tegen mijn eigen collega's en zeker nog, die zeg het ook in de spiegel ochtends. Dan denk ik: oké, okay, maar wat doe jij daarmee? Ja, ben zit, jij wel daar onder zit de mensen? niet. die heeft misschien dat telefoontje wel eens nodig. Nou ja, ik bedoel, ik heb wat dat betreft altijd goed contact, maar het is ook een druk man, dus uh. ah, nee, dat is een En we hadden hier vorige week nog een uh, priester aan tafel zitten die, dus een jaar de Augustine mag uh, bedienen, en die had ook niet een paar goede gesprekken gehad of zo met Eik voorafgaand aan zo'n beslissing. Ja, nou ja, dat, dat ik vind dat ik vind dat erg dat, dat wij niet uh, die, die ruimte maken voor elkaar. Juist als het om dit soort pijnlijke dingen gaat, dan zou je eigenlijk nog meer met elkaar moeten praten. Dat is dat zou je in een in een in een setting met je progiana ook doen als iemand echt in de problemen zit of zichzelf in de problemen heeft gebracht. Ja, dan neem je daar de tijd voor. Ja. En dat, dat, dat moeten we meer laten zien, dat we dat willen. We gaan naar Mark Lotteman. Mark, ik noemde jou net Johnny Cash. Vind je dat goed? Ja hoor. Ik dacht, daar kan je wel mee leven met dat ja, Cash. Ja, dat mag. Dat, dat mag. mag. Eh, Leonard Cohen werd ook genoemd op Twitter. Oh ja. ja dat ook goed. Wel leuk. Als je moet kiezen? Nou, Als ik moet kiezen ga ik voor Cash. Goed. Okay. Nou, nu we alle verwachtingen op jouw schouders <laughs> gelegd hebben... mag je nu weer voor ons gaan zingen? Wat ga je okay. zingen? I Miss You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 But I miss you as I see the future bright ahead. Lotteman, inmiddels op Twitter ook de Nederlandse Joe Cocker genoemd. Kan er nog wel bij. I miss you. En ik moet nog even toevoegen aan het gesprek van net... dat de uitslagen van de enquête over de paus te zien zijn... zometeen om half vijf op Nederland 2 bij Katholiek Nederland TV. Cabaretier Lennette van Dongen. Je bent te zien met een gloednieuwe voorstelling. Een roedel in een Nederlandse theater. En op je website staat... waar is Lenette van Dongen nou helemaal mee bezig? Ben je er zelf al uit? Waar, waar ik me helemaal mee bezig ben. Ja, dat staat op je eigen website. <gglag problems> je die vraag? Dus we vroegen ons af, weet je het inmiddels? Ik, ik ben met mijn voorstelling bezig, ja. En waar gaat die over? Uh, dat, dat, dat is nooit één ding. Er zitten altijd drie lagen onder elkaar. Het gaat bijna altijd over, ben je echt of niet echt? En uh, da, daar, da, daar komt populariteit <stutterashes> en de populariteit van de pauze vandaan. Dus denk, jij dacht... Nee maar, nee, maar heel veel mensen zijn woorden zat. He, het komt allemaal goed, volg mij maar. En dan zie je dus, ik kom het bedrijf redden... en dan ontsla ik voor 3 miljoen per jaar ontsla ik al die mensen. Die postbodes, en dan vul ik die zakken met mijn geld... en dan maak ik een zwembad en dan heb ik het bedrijf gered. Dat, de, mensen kunnen dat soort leiders niet meer hebben. Dus ja. als iemand werkelijk leeft... Naar zijn woord en naar zijn. Hè, dan krijgen ze vertrouwen terug. En ik denk nou, dat. Een daar deel van mijn voorstelling gaat over leiderschap. Ook omdat je de hondje de baas moet. Maar ook omdat je daarover na hebt gedacht, wat vind ik een goed leider? Ook door Maestro, uh, dat muziekprogramma ben ik... Van de Avro waar jij Van won. de Avro, waar ik aan mee mocht doen... waar je een orkest moest leren dirigeren. Daar heb ik gevoeld wat echt leiderschap is. Je moet met je pure zelf komen. Niet zeggen, hier is de stok en ik sla de mate. Je doet wat ik zeg. Maar je krijgt 65 man talent in je handen. En daar is jouw verantwoordelijkheid. Dus en het lukte jou dus? En Het lukte mij, dat is ja, een geweldig gevoel. Ja, dus dat zit erin van... Uh, la, laat ik het zo zeggen, er was een soort... Tja, gevoel, wat ik in mezelf had. Tja, maakt het uit wat ik gezegd heb, of zeg, het wordt toch niet meer beter. En dat merkte ik bij heel veel mensen om me heen. En waar komt die tja vandaan? Dat soort ja, doe maar jongens, beknibbel maar weer op alles wat. Een soort moedeloos, laat het maar over ons heen komen, gevoel. En denk, waar kan dat toch vandaan komen? En dus zullen we even luisteren naar een klein stukje uit jouw voorstelling. Ik had dus een tante en mijn tante was opazanger. En tante stond altijd aan. Alles was aan haar groot, vol, blond. Zij, eh, zodra ze ergens kwam, was ze tegelijk... Eh, ach, meneer, wat ziet er er heerlijk uit. Bakker doet een half gesneden witte knep als de bliek. Oh, Dat was geweldig. En, uh, en dit was haar jas. Yeah. Ik dacht, als ik deze jas nou aantrek... dan... Uh, dan krijg ik misschien ook dat, dat als ik wakker word... ik ook... in plaats van dat voorzichtige gestiefel op mijn sloffen begrijp je? Gaat het een beetje? Het is <laughs> dus echt niet zo onder de tafel Weezelijk. te kruipen zo'n beetje. Jongens, doe nou eens net alsof je een filmpje... van je seks vannacht hebt gemaakt... en dat laten we nu aan elkaar zo, zien. Begrijp zo genant begrijp is het om naar jezelf te luisteren. Het is ja. echt gewoon... Maar je staat wel mee op het podium Ja. de avond. Nee, maar, maar, het is zo uitgeteeld. Ja. Uh, dus ik zei al, enerzijds is het dus dat... dat hoek, hoe... Krijg je het voor? Hoez, mijn tante was iemand die altijd aanstond. Die was altijd positief. Nou, wat, be, wat bedoel je met aanstond? Nou, altijd. Ze, ze werd wakker en dacht: ha, het leven. Ik ben er weer. Jullie kunnen weer van me genieten. het Roder, ik voel Heugen, Ja, ja. Je <Ja>, <laughs> hebt ook volgens mij. Ja, weet niet hoe ik 's ochtends zijn. Maar die inzichten zijn wij eerlijk daar. En ik heb dat dan duidelijk um, niet. jij staat uit dan? Nee, ik vind ik maar moet ik bij zeggen, mijn tante ook niet echt vermogen erg had om zich in te voelen in iets meer dan zichzelf, dus dan ben je al gauw een, een zorgeloos mens. Zou ik zeggen. Dus het had niet alleen maar positief. Nee, maar wat doe je als het je raakt, wat je ziet gebeuren? Waarom zijn we in zo'n soort passiviteit? Omdat alle, nou, waar, waar ik vanuit ga is dat er in je, eh, Nou, dan kan jij misschien meer beamen. in jezelf zit altijd die plek waar een onvervuld verlangen is, waar een eenzaamheid is... al heb je de liefste kinderen om je heen, al heb je het mooiste werk... het komt af en toe voorbij dat je even over de dood na moet denken... of over je leven of over welzijn of niet zijn. En wat doen al die mensen die er bang voor zijn? Die gaan er uh, uh, spullen in kopen, keukens insteken, uh, uh, uh, e -e ego opbouwen. Die gaan dat gat opvullen. Maar hoe lang, dat is ook wel een leeftijdsding... hoe lang kan je doorgaan met het vol blijven stampen van dat gat... in plaats van gaan nou eens zitten, laat het af en toe voorbij komen... En, en, en dan blaast het vanzelf ook weer weg. En dan hoef je niet zoveel. Maar de confrontatie te doen. aangaan dus in ieder geval met jezelf. Je staat ook op uh, het podium in een pyjama. Heeft dat daar ja. ook mee te maken? Nou, mijn tante was dus operazangeres, echt internationaal operazangeres. En die vrouw die heeft als diva geleefd en ging uiteindelijk... met hele dikke plakboeken om te bewijzen dat ze geweldig was... Uh, ging ze dood als mens en in haar een gehaalde pyjama. Dus niet eens een pyjama die ze zelf... die had ze ongetwijfeld tijgenprinten pyjama genomen... maar een gehaalde, sneuwe... Uh, uh, uh, Hema pyjama. Hema pyjama. Niks, Eigenlijk. geen kwaad wordt over nee nee, nee, nee, nee. Als illustratie. <lacht> een little pyjama. <lacht> oh, -pyjama. Oh, oh, oh, oh, <lacht> Hebben ze die daar ook al? Soms wel. Maar dus, en dat je denkt, ja, maar ik kon eindelijk bij haar de, de, de façade van de diva die zij nodig had om... Ik, ik ontken het dagelijks leven tot ik ben neerval... die was opeens weg en ik kon bij haar. En ze was, kon als mens bij haar. En toen dacht ik, ik, ik vind het zo mooi als je in die kwetsbaarheid durft te bestaan, die niet meer veilig is. Want het is ook wat ik zeg op een gegeven moment in de voorstelling. Wat ik werkelijk zou willen, is dat als ik morgen de deur uit ga... dat alles waar is, dat als ik jou aankijk... dat ik me veilig kan voelen in je ogen... dat je niet over mijn schouder kijkt of iemand belangrijker is dan ik... of achter mij om iets anders zegt, omdat je belang hebt bij een andere groep. Dat Als jij mij runt verkoopt, dat er geen, geen, geen paard doorheen rent als je zegt, ik ben geestelijk leider... dat ik mijn geest aan jou kan geven... in het vertrouwen dat je mijn geest zult leiden. Hm. Dus dat waar is wat, wat er ja. gezegd wordt. Is het teleurstelling? Uh, nee, het is redelijk. Dat, dat, dat heel vaak jouw vertrouwen blijkbaar beschaamd is. Uh, uh, dit vind ik een te groot woord. Ik ben een, een, een, wel een gevoelig mens. En ik, ik kijk wel... Ik, uh, heel lang geleden heb ik uh, 27 keer... de musical The Lion King gezien. En dan zegt zo'n grote overleden vader kun je dan ook god van maken. Simba, you have forgotten who you are. En dat heb ik duizend keer gehoord met de tranen over mijn wangen. We zijn vergeten wie we zijn. Mm. Maar geldt en, het, dat geldt dus ook voor jezelf? Toch? Dat geldt ook voor mezelf. En nou, Wanneer kan je een goede leider zijn? Als je dat allemaal... Hè, ik sta op de post met zeven roze poedels. Noem dat ego, noem dat hebzucht, noem dat luiheid, noem dat jaloezie. zeven hoofdzomen. Die moet je teugelen. Uh, wil je een goede leider kunnen zijn? Mm. Even, zullen we even luisteren naar je tante? Oh, mijn tante wel, ja. Met een dijk van een stem. Ja, is ongelooflijk. Heb je er echt, heb je er, kon je echt bij haar komen aan het eind van haar leven? Is je, uh, is je dat gelukt? Zo dicht mogelijk. Dan nog bleef zij in, in haar, ja, uh, haar diva-fase. Ik ben de koningin van Engeland. Ja, je bent echt verdwenen in een rol, zal maar zeggen, uiteindelijk. Ja, ja. Maar zo'n stem, uh, uh, als je dus. Uh, ik denk dat zij het dagelijks leven ook gewoon echt niet aankonden. Omdat je als je in zulke muziek en met zo'n godgegeven stem kan, kan, uh, ja, hebt geleefd... Uh, ja, dan, dan kom je wel van een andere planeet. Mm. Dan is het dagelijks leven Dat Dan is het moeilijk om weer helemaal af te dalen. Zij past gewoon niet in het dagelijks leven. Nee. Jij wel? Ik uh, pas eigenlijk heel erg goed in het dagelijks leven. En ik vind dat talent waar je af en toe... Aan to uh, best wel eens veel. Best wel eens veel? Nou... Uh, die enorme persoonlijkheid naar buiten op het podium. Wauw, wauw, die, denk ik, pff, die zet ik ook echt uit samen. moet af en toe even uitgezet. <lacht> ja. Je hond, daar had het al over. Het, het kost enige moeite om jouw hond hier binnen ja, te krijgen. Het was een onaanvaardbaar risico Hij om het beest binnen te ja, Maar het onaanvaardbaar risico <lacht> ligt hier nu al bijna een uur... gewoon rustig onder de tafel. Ja, lief, heb je hem onder controle? Ik heb haar niet onder controle. Ik heb haar zo blij gemaakt om mij uh, ter willen te zijn... dat we samen een heel goed setje zijn. En ze, en ze is op het podium ook. Ze, komt, uh, ze heeft een glansrol, ja. een glansrol, ja. Was dat moeilijk om dat voor elkaar te krijgen? Nee hoor. Twee brokjes. En, <laughs> en, uh... Gewoon omkopen eigenlijk. Wat je doet. En dan, reageert, en dan reageert ze goed op het podium? Ja, ja, de brok. Uh, ja, ja, ja. Maar waarom wilde je haar op het podium? Omdat ik dus eigenlijk zeg... Ik, uh, de voorstelling ging er eigenlijk over... Ik ben heel gelukkig in mijn pyjama op de bank met mijn hond. Maar daar kun je niet blijven zitten. Want dan, uh, dus, dan moet je eruit. En, uh, en kan ik leven zoals mijn tante door altijd aan te staan... En uiteindelijk uh, laat ik haar dus haar opera zingen. En aan het eind van de voorstelling... hijs ik mijn pyjama nog eens op, zoals mijn vader deed... met zijn broek helemaal tot onderaan zijn oh, ja. Boezem. Ja. Oh, ja, heel elegant. En roept mijn hond en kom, we gaan naar huis. Dus, uh, en dan komt de hond. Dan komt ze heel braaf oversteken eigenlijk... en steelt de show. Dan heb je eigenlijk wel het slot voor? Na twee, ja, twee uur spelen steelt zij in twee seconden de show. En is dat niet heel irritant? Nee, dat is geweldig. Terwijl jij daar alles hebt gegeven? Nee, maar zij is echt. Je verliest het altijd van een hond. Ja. Dat vind ik wel een mooie zin om mee te eindigen. Vanavond een serie van vijf voorstellingen in de kleine Comedie in Amsterdam. Heel ja. veel succes. Dank je wel. En is het ook wel gewoon om te lachen? Want heel veel lachen. Het klinkt heel serieus allemaal Ja, maar dat vertelt. is bij mij altijd de basis. Wij hebben al een zeer gesprek gehad. Ja. De basis is altijd iets heel mooi en puurs. En daarbovenop laat ik zien hoe ingewikkeld het is om dat allemaal te doen. Okay. Straks, ga naar de kerk, want geloven is goed voor je gezondheid. Ja.